Twee uur dikte Hark met het NOS-journaal. De drie zorghotels van het Rode Kruis blijven voorlopig open. De ledenraad heeft besloten dat gezocht moet worden naar mogelijkheden om ze blijvend open te houden. Het bestuur van het Rode Kruis wilde de zorghotels voor chronisch zieken en gehandicapten sluiten. om het tekort op de begroting weg te werken. Maar daar kwam veel protest tegen van de vrijwilligers. Het gaat om de hotels De Paardenstal, IJsselvliet en de Valkenberg. De Oudekruis verzorgt jaarlijks voor meer dan 3000 mensen vakanties in deze hotels en op het hospitaalschip de Henri Dunant. De politie heeft zes verdachten opgepakt van de bij de voetbalwedstrijd FC Utrecht-FC Twente, zijn vijf mannen en een jongen van 16 uit Utrecht en omgeving. Ze zijn gearresteerd voor geweld in het stadion en het gooien van stenen buiten het stadion. De politie zegt dat er zeker meer aanhoudingen zullen volgen. Een team van 25 rechercheurs is bezig met het bekijken van de beelden van de rellen. Beelden van verdachten die niet worden herkend... worden volgende week op internet en via andere media gepubliceerd. Op het Moerasplein in Moskou zijn tienduizenden mensen bijeen... om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag. Op een podium zijn toespraken en er worden leuzen geroepen tegen de regering. Volgens Russische media zijn er zo'n 50.000 demonstranten op de been en verloopt de betoging in Moskou vreedzaam. Er zijn wel berichten over arrestaties in andere Russische steden waar vandaag betogingen zijn, zoals in Sint-Petersburg. De explosieve opruimingsdienst heeft de vliegtuigbom bij Ingen in Gelderland ontmanteld. De bom uit de Tweede Wereldoorlog werd dinsdag ontdekt aan boord van een schip met zand. Dat had de duizend ponden opgegraven tijdens baggerwerkzaamheden in de buurt van Weesp. De bom is gedemonteerd en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Het weer dan nog, vooral in het noorden kans op een baar, Temperatuur 4 graden in het oosten en een graad of 7 in het westen. Morgen overdag is het droog, maar s'avonds gaat het regenen. Temperatuur morgen rond 5 graden. Na zondag veel wind en regen. Dit was het NOS Journaal. ANWB, verkeersinformatie. Verkeer richting Antwerpen kan beter niet via Breda rijden... want in België op de 1,19 staat een lange file door wegwerkzaamheden. Een alternatief is omrijden via Roosendaal, Bergen op Zoom. En op de A67 Eindhoven naar Venlo Daar staat door wegwerkzaamheden... tussen Afrit Helden en Knopetsaarderheiken een file van 3 kilometer.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 Dit is Radio 1. Tros Autoshow. Presentatie Bas van Werven en Carlo Bransen. En welkom bij de Tros Autoshow. Het werkingsprogramma op Radio 1 over auto's. Nee, Radio 1, ja, dat was het. Dat ja, ja, ja, ja. Ik ben Bas van Werven naast me. Zoals elke week inderdaad het warme stemgeluid van Carlo Bransen. Hoofdredacteur wow. van Carls Magazine. Carlo, drie, welkom. 3 miljoen. 322.995 euro en 13 centen. 3 miljoen, wat is dat dan? Je dat is inkomen? een bedrag. Dat is ontvangen. Ja. Zojuist. Zojuist. Ja. Uit China. En bijgeschreven op rekening van Swan. Oftewel Saab. 3 miljoen. Ja. Het is, de is van deze niet zo heel veel. Nee. Het, heeft, het heeft alles te maken met uh, een. Uh, technologieovereenkomst, zoals dat klinkt, uh, of zoals dat wordt genoemd... dateert nog uit september, is nu overgemaakt... en zou dan misschien wel genoeg zijn om de november salarissen te betalen... Ja. van de zaadmensen. Het is een druppel op een gloeiende uh, uh, plaat... als het gaat om saap en uh, het wegwerken van de schulden. Maar het is wel een begin. En wie weet dat Kees van den Berg, onze hoofdgast vandaag... daar iets over kan gaan vertellen... Ja. Want die zit hier aan tafel. Ja. Ja, Kees. 3,3 miljoen. 3,3 3 miljoen. Dat is een druppel op een groeiende plaat. Je bonus is binnen. Ja, gezellig. Ja. Maar, nee. Je hebt er maar, langer maar, moeten wachten, maar dat, hier is wel dat toch. Dat en niet meer. Nee, het is, het, het, is dit uh, de laatste stuiptrekking van de bijna dode patiënt? Nou, ik denk juist dat het precies uh, weer de andere kant op gaat. Want uh, het komt uit China, heb ik begrepen. Uh, we hebben een bankafschrift gezien uh, mm -hmm. toevallig. Mm -hmm. Dus het is uh, echt gebeurd. En uh, er zou natuurlijk geen Chinees geld overmaken als ze niet ook ergens nog vertrouwen hadden... dat het uh, toch weer in een goede richting kan gaan. Ja, anderzijds, we horen deze week dat curator Loofalk... Uh, de bijltje er weer neergegooid heeft. De man die heeft geprobeerd om zaap uh, vlot te trekken. Uh, dat de, uh, General Motors nog steeds... De de, de eigenaar van de know-how niet wil dat er know-how wegvloeit naar, naar de Chinezen... door de verkoop aan, aan Pangda en Yangmen. Uh, en nu komt er dan 3 miljoen. Moeten we dan weer de vlag uithangen? Ik, uh, ik ben wat pessimistisch wellicht, Kees. Nou, deze 3 miljoen zal uh, ongetwijfeld bedoeld zijn om uh, de acute nood uh, een beetje te lenigen. Um, en inderdaad, Loofalk heeft uh, bij de rechtbank het verzoek ingediend... om de reorganisatie waar Saab dan uh, in zit, om die uh, op te heffen... Uh, ...kennelijk omdat hij uh, tot nu toe geen reden meer zag om die langer in de lucht te houden. Daar, daarmee zou het gebeurd zijn, hè? Maar daarmee zou het, zou het inderdaad gebeurd klaar. zijn. Uh, dus hij heeft dat verzoek ingediend en uh, volgende week vrijdag de 16e... ...moet de Zweedse rechtbank daar een uitspraak over doen... ...of ja. ze die reorganisatie gaan doorzetten of niet. En intussen wordt er dus koortsachtig gewerkt door Victor Muller en uh, zijn vrienden... ...aan de volgende oplossing, plan... C noemen maar, ze het intussen, maar ik, ik denk dat het er meer plannen gehad hebben. Mag ik even voor de luisteraars? Ik, ik, ik volg het elke dag, het Saab-nieuws, de saab Word jij blij van ik ook, die drie Mag manier? ik ook weer niet zeggen. Die 3,3, die, die is van vanmorgen. Ja. Die is van vanmorgen. Daar word je dan, dan, dan blij van? Daar word ik dan weer blij van. Wat? Maar Kees, het, het is een schier onmogelijke vraag. Maar kun jij, kun jij nu ongeveer zeggen wat uit, volgens jou hè, en, en, en jouw hoedanigheid nu de status is van saap? Nou, wat je zegt, het is niet eenvoudig, maar de laatste stand van zaken, wat Carlo net zei, is dat uh, General Motors uh, voor de kar is gaan liggen, uh, daar waar het gaat om een mogelijk aandeelhouderschap van uh, Youngman, de Chinese autofabrikant. En waarom mag General Motors dat doen? Omdat General Motors in uh, de afspraken met Saab heel duidelijk vastgelegd heeft... dat uh, zij toestemming moeten geven voor elke wijziging in de eigendomstructuur van Saab Automobiel. En dat heeft te maken met het feit dat er en... nog veel General Motors technologie ja. wordt gebruikt door Precies. die auto's... die ja. dan anders bij een vreemde partij in exact, China terecht zou exact, komen. Bij de overname dat van Saab begin 2010 is er vastgelegd wat er mag gebeuren met alle intellectual property... Mm -hmm. uh, intellectuele mm -hmm. eigendom van uh, General Motors. Ja, even voor gewoon Nederlands, dat zijn patenten, dat is je know-how... dat zijn de dingen waar je heel veel geld in steekt, research en development ja. om te zorgen dat je daarmee he, nieuwe technologieën in auto's kunt bouwen. En die draag je dan voor een symbolisch bedrag per ongeluk over... aan Chinezen die een failliet saap kopen. Ik kan het me helemaal voorstellen van General Motors, jij ook? Ja, het is wel te begrijpen. Te meer daar uh, General Motors met een andere grote Chinese fabrikant, uh, Saik een uh, grote joint venture heeft... en ze ja. daar uh, in de Buick LaCrosse uh, ja. dezelfde technologie gebruiken. Ja. Dus in die zin is het vanuit General Motors wel te begrijpen. General Motors gaat betalen uiteindelijk voor zijn eigen know-how... die ze weer via de Chinezen achter nu terugkrijgen. Dat is het verhaal? Nou, ik denk dat het met name is ja, dat, dat, is dat is ze richting, richting Saik... natuurlijk heel voorzichtig moeten zijn. Ja. Wat ze willen niet uh, toelaat aan andere Chinese okay. fabrikanten. Maar het, goed, dus dat, dat, dat, dat is een van de duizend ja. dingen die er gebeurd zijn. Maar nu Saab nu, ja. wat, waar, waar, waar, ja, waar, het is waar moet de luisteraar op rekenen? Want nu? General Motors heeft daar dus stokje voor gestoken. En uh, waar er nu in Zweden aan gewerkt wordt, is de volgende oplossing, namelijk eentje waarbij er wel financiering komt, maar niet in de vorm van uh, verkoop van aandelen, maar in de vorm van een lening. Converteerbare leningen. Daar is die toestemming van General Motors niet voor nodig. En daar is die toestemming van General Motors niet voor nodig, want dat, dat doet de eigendomsstructuur niet veranderen. En dat mag uh, Saab dus zo doen. Daar hebben ze van niemand toestemming voor nodig. Ook niet van de EIB, hè, want die heeft ook nog een forse lening uitstaan. Niet van de Zweedse overheid, etc. Dus dat is, iets, dat is een route die men uh, zonder toestemming van wie dan ook kan gaan bewandelen. Maar is dat niet het, het tienduizendste trucje van Victor Muller om die boel maar in leven te houden? Nou, het trucje is, is misschien te plat gezegd... maar het is wel uh, het zoveelste uh, plan wat er ontwikkeld wordt... Uh, waarmee men probeert inderdaad om de boel uh, in leven te houden... maar ook uiteindelijk natuurlijk een snel mogelijk productie te starten. En de bedoeling is dan dat dat geld de komende jaren... als converteerbare lening uh, bij Saab, uh, Saab ter beschikking gesteld wordt... en dat op het moment... Dat dat die patenten, dat intellectuele eigendom, dat die contracten afgelopen zijn, dat de Chinezen dan alsnog die lening banken. omgezet in Precies, Dan, wordt het, dan wordt het, dat is het een soort eigendomsverhaal. Ja. Uh, het, het, het beroerde is, Kees, dat op het moment dat die productie nu weer op start zou komen, uh, uh, aan de gang zou komen, sinds april ligt het al stil ja. eigenlijk, het is nu december, tegen de tijden die eerste auto's weer komen, dan ga jij niet meer meemaken. Nee, Want dat... jij bent uh, inmiddels ja, uh, niet, niet, zelf in, niet in, echt in mijn hoedanigheid als uh, directeur van Saab Nederland. Nee. Nee. nee. nee, dat is nee, niet dat mooi. Komt... Maar voor, ho, ho, hoe komt dat dat we, jou, dat we jou moeten gaan missen op deze functie als baas van Saab? Nou ja, kijk, het, het gevolg uh, natuurlijk van de, de productiestop in april is wel dat onze verkopen uh, behoorlijk teruggelopen zijn. He, dat is logisch. Uh, als ja. er geen ootjes gemaakt wordt, dan uh, wordt het ook lastig om auto's te verkopen. Uh, en dat heeft eigenlijk te lang geduurd. Uh, nou, als wij dan kijken naar onze importactiviteit, hè, dan, dan betekent dat dat daar ook uh, financieel natuurlijk ook een behoorlijke aderen moeten laten. En het perspectief is natuurlijk ook dat zelfs als Saab zo meteen gaat doorstarten, en daar hopen we allemaal op en daar rekenen we op, dat dan toch niet vanaf dag 1 die verkopen weer enorm zullen gaan aantrekken. Nee. Dus wij hebben uh, samen met onze moedermaatschappij, hè, dat is dan de Belgische importeur, hebben wij besloten om die twee organisaties grotendeels te integreren in een Benelux-organisatie. En waarom leid je die dan niet? Omdat er in België ook een, een Kees van de Berg zit die uh, het prima kan doen. En dus, ze wilden de uh, Nederlandse kwijt, of wilden de Nederlandse zelf, wil je weg? Het is, het is heel simpel, uh, België is de moedermaatschappij, ja. daar zit nu ook het, uh, het hoofdkantoor, zeg maar, ook voor een groot deel van de Nederlandse activiteiten. Ja. En dan is er gewoon simpelweg geen plek meer voor een Kees ja. van de Berg. Dus je, en wil, dat... je wilde niet weg, maar je bent weggeorganiseerd. Klopt dat? Nee, nou, ik, ik heb het zelf op deze manier voorgesteld. Dus dat ja. voelt altijd al wat beter natuurlijk. Ja, maar anderzijds zou ik dan wel denken. Als je nou kapitein bent op een zinkend schip, ben je nog steeds kapitein, ook al zinkt het schip, moet je dan nog niet bijblijven. Nou, kijk, in dat, good dat, times en in worse. Ja, nou ja, jij weet net zo goed als ik dat we al heel wat uh, bad times gehad hebben de ja, afgelopen dat, jaren. Dat en juist, uh, die heb ik uh, zeg maar professioneel gezien. Met, met veel plezier uh, heb ik die uh, doorgemaakt samen met het team. Uh -huh. uh, en maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik nu ook wel na, na, na zes jaar, Saap, uh, toe ben nou, aan iets anders. Ja. En, en dat in combinatie met toch ook een uh, perspectief waarbij we de komende jaren waarschijnlijk ja. met Saap niet heel veel auto's gaan verkopen. Dacht ja. ik, van nou, het is ook wel goed zo. We praten zo nog even verder. Even naar wat nieuws, ja. want Carlo, dat zijn we ja, bijna want we begonnen aan het met die 3,3 miljoen. Dat was natuurlijk ook echt nieuws, natuurlijk. Hè? Maar mm -hmm. er is meer. Um, Even heel snel, want Zaap want, want is uh, zo mogelijk nog interessanter. Er is een, uh, een, een hoofdontwerper van de firma Volvo, Chris Benjamin. Ik had nog nooit van hem gehoord, maar nee. dat zal volledig aan mij hebben gelegen. Uh, die heeft zijn gedachten laten gaan over een nieuwe P1800. De Saint-Vos, weet je wel, ja. de jaren zestig? Nou, laat het plaatje maar even zien. Uh, uh, kijken we of we hem even op de camera kunnen houden. Het, het, is, het is, ik weet niet welke camera ik kan idee. Er hangen hier zoveel blikken weg. Die hebben ontzettend onze, veel camera's aan. Ah, kijk, daar de brandroosland. Oh, kijk, ja, ja. die gaat nu een camera op ons richten. Anders dan staat hij ook op een bekende <laughs> ja, ja. website van een bekende autoglossie. Kom maar, kom maar, kom maar. Kom oh, maar, doe het even zo. Maak even stiekem reclame voor mij. Is de moeite waard om te. Kijken. Nee. De, het namelijk de auto is namelijk 50 jaar geleden op de markt gebracht. Die hm. P 1800. Ja. Um, is eventjes nu onzeker wat er met coupés en Volvo in met althans in die combinatie gaat gebeuren, maar ja. de schets is best aardig. Geef toe, het is een zetpil op vier wielen. Dan dat hebben we, dan hebben we Bas. Ja. Um, dat moet feest zijn in Stuttgart. Dat kan niet anders. De stad staat op zijn kop. Want Mercedes heeft. Uh, dat is hals. Ja, dat is hals. Ja. Dat gaat al zijn uh, ah, nee. motoren ook uh, leveren in de Infinity M. Nou, kan je vertellen, dat de... was toch goed voor drie woonwijken extra, denk ik, uh, in Stuttgart? Denk je niet? De Infinity M? Wat is de M-klasse, dat is een beetje de E. De, ja, hoe moet ik dat nou zeggen zonder dat de mensen. De, dat is zeg maar een beetje de, de, de, de grotere middenklasse van Infinity. De M-serie, de m de ja, m -m ja, ja m van Marie. Ja, ja, ja, ja. Ja. Nou, die krijgt nu ook de viercilinders van Mercedes onder de kap. Het is een beetje Sang-Yong 2.0. Dat ja, is wordt hier dat nee, ja dat niet... leefde, die hadden heel grote powered by Mercedes Benz ja, dat doen ja, ja. ze nou, maar dus bij hey, Infinity maar... Ook? ja maar toch was dat het gek ging... is natuurlijk wel slim oh. gedaan nee maar ja. jongens er wordt natuurlijk gewoon over de hele wereld maar zeker in Europa gewoon geen Infinity M verkocht nee. ja de, de, de een op een hand en dan en dan hè? <lacht> Dus Mercedes, Mercedes heeft een mega, mega orde bij. Dat wou ik eigenlijk even zeggen. Dan kun je bij Hertz in Engeland, als je dat zou willen... nu allerlei nieuwe supercars huren. En dan moet je denken aan een Aston Martin DB9... Ferrari 458, Italia, Lamborghini LP560. Porsche staat er niet bij, zie ik. Die zit, die zit natuurlijk in een lagere categorie. Maar... Toegevoegd nu ook, en dat is ook meteen de duurste voor 906 pond ja. per dag... Mm -hmm. is de McLaren MP4-12C. Kijk, daar kom je ergens mee aan. Ja, nou, en kennen gaat... natuurlijk, nou kennen we natuurlijk de truc... als je je auto's niet kwijtraakt als fabrikant... dan flikker je ze bij maatschappij in Ik ja. weet niet of dat nou hier ook helemaal <laughs> speelt. Uh, maar in ieder geval, als je dus een McLaren MP4-12C wil rijden... neem 900, 906 pond per dag mee en ga naar Hertz UK. By the way, je mag niet ouder zijn... Niet jonger zijn dan 70. 70? Leeftijds, leeftijdsdiscriminatie. En je moet ouder zijn dan 25. En je mag, oh ja, en je mag niet meer dan zes punten op het rijbewijs hebben. Maar goed, dat zijn Engelse regels. Dat, ja. dat werkte we. weer En dat betekent dus meer. dat alle bankiers in Engeland... die nog steeds schofterige hoge bonussen krijgen... zo'n ding kunnen genoegen? Ja, per dag. 906 ja. pond. Leuk, hè? Ja, hartstikke leuk. En anders kopen ze gewoon een auto... in de vorm van de Jaguar XF Sport Break. Want? Nou, die komt eraan. Die bestond nog niet, namelijk, Bastiaan. De XF is een, een... De XF heb je gewoon. Ja, dat weet ik. Dat doe je nou weer een beetje geïrriteerd over. Maar die nee. Sportbreak, dat zei je helemaal niks. Nee, natuurlijk niet. Wat is nee, dat? Precies, een stationcar of de Station Car Dit is de nieuwsrubriek, Bas. Dan hoor je ja, nee, maar, ik, nieuwe ik, dingen. Ik, ik probeer nu. Wat is het? Het, het fenomeen Shooting Break ken je. Ja. He, dat is een, een, een, een mooie stationcar. soort stationcar-achtig, sportieve stationcar zoals ja. je die vroeger had. Uh, vooral in Engeland gingen mensen mee jagen van daar shooting. Uh -huh. Nou, zoiets gaat er nu ook op basis van de Jaguar XF komen. Uh, althans, allemaal niet officieel bevestigd, maar de berichten en de plaatjes die duiken daarvan op. Precies, dus het wordt eigenlijk een soort Audi A5 sportsback, maar dan uh, keurig. Zoals jij dat zou zeggen. Maar dan, maar dan een nette auto. Maar dan auto. voor nette mensen. Maar dan een nette auto. Tot slot gaan wij tippen. Gaan ja. wij tippen. Ja. Het verhaal van Simon ja. Roosendaal in de Elsevier. Die is namelijk... Dat is een, ik heb een paar keer met hem in een forum gezeten. Dat is een tamelijk tot zeer briljante vent. Kan ik je melden. Wetenschapper. Um, die, uh, die maakt zich enorm druk in Elsevier... over het fenomeen elektrische auto's. Ja. Die zegt dat wordt helemaal niks... Mm -hmm. Met die dingen. Nou, wat dat betreft is het wel een soort van twee zielen en gedachten. Simon heeft een, een standing invitation voor het TOS Auto Show. Ja, nou, dat is inderdaad wel een ja, leuk we doen. Maar uh, het verhaal begint met, uh, de, en dan citeer ik... De elektrische auto is groen en zeer gewild. Maar is die ook veilig, vraagteken? En dan opent hij met een citaat en zegt hij... Gooi eens een mobieltje in de open haard. Daar <laughs> komt een steekvlam van <laughs> twee meter uit. En dan legt hij de relatie naar een auto. mogelijke uh, vervelende iets in een parkeergarage of mm. zo, weet je wel. Nou, een beetje op die toer gaat hij. Uh, ik kan je melden, het is met Simon buitengewoon lastig... Uh, discussiëren als je het niet met hem eens bent. Want hij lult je per definitie onver. Wordt een mooi Dit Elsevier-verhaal... Dat wordt een heel aardig iets. Carlo, we gaan zo verder praten, ook met Kees van den Berg... de directeur nog wel van Saab Nederland tot 1 januari. Want we willen onder meer van hem weten... wat hij vindt van de rol van Victor Muller. Maar eerst gaan we rijden. Oh, daar moet ik iets, we... zeggen. Moet ik iets zeggen. Ja, want nou, dat, ik heb vorige week namens jou een auto mogen rijden. Ja, eindelijk is het. En ik, ik maak mij sindsdien grote zorgen... over wat ik in godsnaam allemaal gezegd heb. Komt -ie. Ik weet het niet meer. Jonge jongeheer Sebastian van Werven... Die, uh, die hoorde dat deze auto kwam... en toen zei hij van... doe jij dat maar, doe jij die maar. En dat is wel logisch ook, want... ja, Bas, als het een beetje stijl moet hebben... of stijl heeft... dan is Bas vertrokken. Hij hoorde dat van de Jaguar XJ Designer Edition, edition 3.0 V6... want daar rijden we in. En dan zei hij zei van... nee, dat is niks voor mij. En dat is logisch ook... Want als je met Bas uit eten gaat... dan zou je denken van nou een prettig ossehaasje of een, uh, of een, of een, of een, of een mooie entrecote. Nee, dan zit je, zoals mij laatst gebeurde... aan een schnitzelpfanne van 12,90 euro. En dan niet een fijn melootje erbij of een, of een, of een, of een, of een andere mooie... Nee, dan gaat er een biertje in. Het, het, het grappige is dat ik net een uur geleden een Audi A8 diesel heb teruggebracht. En dit is eigenlijk een goedkope variant... want deze kost maar 133.000 euro. Ik bedoel, waar hebben we het over? En het is toch ook echt een verlengde Jaguar XJ... met een 275 pk dieselmotor. 6,5 seconden naar 100. En een buitengewoon indrukwekkend apparaat... om te zien aansprekender dan een Audi A8. Maar goed... Langzaam maar zeker zou je je wel kunnen afvragen... heeft Jaguar er wel goed aan gedaan om een aantal jaren geleden... het, het zeg maar even stylingverhaal zo dramatisch om te gooien. Ik vind het een pracht van een auto. Maar de verkoopaantallen zijn niet wat Jaguar ervan verwachtte. Desondanks... Um, uh, we praten over 133.000 euro voor een zescilinder diesel. En dat is natuurlijk een klapgeld. Laten we dat voorop stellen. Maar, zoals gezegd, een S-klasse, een 7-serie, een A8. Het zit, zeker met deze uitrusting, allemaal een beetje in dezelfde uh, categorie. Uh, wat nou eigenlijk het geval is met deze Jaguar, de Jaguar XJ... lopen er s ochtends op af doe die garagedeur open en dan staat er een auto die naar je lacht. Niet een Mercedes of Audi of BMW of noem het allemaal maar op... want die staan daar gewoon en die gaan u een prima dag bezorgen. Maar deze auto, die lacht naar je. En daarin zit hem nou, het grote verschil. Het is een beetje dus dat verschil waarmee we begonnen... met die schnitzelpfanne en dat ossenhaasje. Houd Hou dat vast, dat beeld... Dit is gelogen. Elk woord is gelogen. De Jaguar XJ is een auto waarbij de heritage ligt... in het land van mango chutney, haggis, brown sauce, lauwwarm, bruin bier... En Piccolo Lily. Aan ik, de andere kant ik, hebben ik denk, wij. Piccolo, wat zit jij mee te pennen ja, de hele tijd? Ja, hebben wij in dat... Duitsland de schnitzel, de uitvinder van de kooiwast en de hamburger niet te vergeten. Het zijn wereldsucces. En dan kom jij met ze. Het, het is toch een slurkisch ding? Het is een soort, soort heel grote sprei op wielen, die XJ. Met die nee, een, lampen die de verkeerde plek zitten. Nee, hey, een S-klasse is lekker. Nou, dat is, dat is daar kom je mee aan. He, daar, nou, te, daar denkt iedereen... Hé hey, jongens, die flat stond gisteren nog drie meter van op. Jij, jij, jij hebt hem niet gezien. Even, ja. uh, uh, uh, maar maar het, is een, het is een dikke, lange, grote, mooie auto. En een pieptuinmotortje. En, en een, Dat wel. Ja, <laughs> dat dan weer en wel. En het is niet eens een V8. Nee, maar, hey, maar dan, daar, de... daarom was hij ook 133 in plaats van 180. Hè, want die, die, ja. die Audi A8 die ik terugbracht, die was 50.000 euro oh. meer. Ja, maar die heeft dan wel een motor. Nee, <laughs> heeft wel een motor, Dat ja. dan weer ja, wel. Dat en die doet het over tien jaar nog. Maar dat doet hij XC tegenwoordig ook. We gaan heel kort nog eventjes naar Kees van den Berg... en daarna gaan we praten over de hoogte van de verkeersboetes. Maar Kees, ik vroeg het al, uh, de rol van Victor Müller... hoe kijk jij daarop in het uh, hele slaapverhaal? verhaal Ja, dat is een, uh, een hele bijzondere natuur. Kijk, van begin af aan, toen hij uh, begon over de onderhandeling... om slaap over te nemen Spijker... Uh, heeft hij natuurlijk in Nederland zeker uh, heel veel kritische blikken gehad van, nou, hoe gaat hij dat nou voor elkaar krijgen? Ja. Nou, uiteindelijk is het gelukt en hij is aan het werk gegaan. En uh, helaas, in april kwam de productie tot stilstand. Uh, daarna heeft hij uh, 24 uur per dag, 7 dagen per week... alleen maar gewerkt om te zorgen dat er toch uh, een oplossing komt... Hm. En uh, Het is een hele bijzondere man. Hè. Volgens mij kennen jullie hem persoonlijk ja. ook. Dus we kunnen allemaal beamen dat het een hele bijzondere kerel is. Maar één ding weten we zeker. Het is wel iemand die echt tot het gaatje gaat om, mm. uh, om saap te redden. Ja. En uh, dat maakt het wel uniek. Want ik denk dat uh, elke willekeurige andere uh, manager al lang de handdoek in de ring gegooid had. En dan zegt van joh, uh, ik kan hier niks meer van maken. Nou, nee, de de ja. sceptici zeggen dan, ja hallo, dat is logisch. Er zitten met zoveel centen in. Hij moet wel. Ja, maar dat is, uh, jij kent hem ook, uh, Carlo. Hij is zo gedreven om uh, van Saab iets moois te maken. Dat geld is een, uh, is, zal uiteraard een rol spelen, want niemand wil geld verliezen. Maar uh, met name zijn gedrevenheid om dat merk Saab te redden... dat is de trainer waardoor hij elke dag uh, toch weer opstaat... als hij überhaupt ja. al slaapt. Ja. Uh, en weer op zoek gaat naar uh, andere oplossingen, volgende financiering, et cetera. Dus ik, ik neem daar mijn petje echt voor af. Wij, wij blijven fan van hem, Bas. Absoluut. Hè? Kees, nog laatste. Met die drive van Muller, hoe groot schat je de kans in dat saap volgend jaar nog bestaat? 90 procent. Serieus? 90 ja, en dat wordt komende week beslist. Dat dus de 16e beslist. weten we dat. Ik persoonlijk denk... als hij de komende week niet met een gefundeerd plan komt... Uh, waarmee hij kan laten zien aan de rechtbank... want daar gaat het om, he. hij moet het plan indienen bij de rechtbank... Ja. en als hij uh, niet met een plan komt... waarmee hij kan laten zien van... kijk, dit is waarmee hmm. we de komende jaren saap gaan redden... Dan kon het wel eens afgelopen zijn. Oh. Uh, uh, uh, mocht Saap blijven bestaan, jij krijgt een nieuwe baan. Ga je Saap rijden weer? Natuurlijk. Behalve als je bijvoorbeeld gaat werken. Of een, een, een ander merk. Dat <laughs> maar... ga je doen, weet je dat of niet? Nee, ik weet dat niet. Nee. Oh, nee. Alles okay. okay. okay. ja. is nog open. Hij gaat gewoon rente niet rentenieren, ja. Niet met Jaguar, dan hebben ze hele vieze bruine bieren. Ja. Dank, je. <laughs> Dank je voor de komst, Kees van de Berg. Nog een paar weken is hij directeur van Saap Nederland. Deze week weten we meer. Carlo, weet je nog dat we het ondanks hadden over de verhoging van verkeersboetes? Heel ja. bedoeld toeteren, 190 euro. Ja, terecht. Wouter van Emden. Oude oh, vriend sorry. van ons, van de Stichting ja. Die ja. probeert die verhoging tegen te houden en is een handtekeningenactie begonnen. Wouter, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, we kennen je allemaal van de strijd tegen de verhoging van de bijtelling. Voor de fiscale bijtelling, voor de young timers. Nu uh, uh, te hoop tegen de boetes. Wat is er mis uh, volgens jou met die verhoging? Nou, dat is uh, eigenlijk buiten iedere proportie deze verhoging. Als je ziet uh, ho ho hoeveel ze omhoog gaan. Een voorbeeldje van onnodig geluidsoverlast. Gaat van 180 naar 340 euro. Door de straat rijden met een kapotte uitlaat is dat, oh, Bijvoorbeeld, mh. ja. En dat, dat gaat natuurlijk helemaal niet over veiligheid of wat dan ook. Dat gaat gewoon puur om uh, geld binnen te halen. Maar Wouter, uh, Carlo, hier, ik ja. vind het alleen maar goed dat ze dat, uh, dat ze dat doen. Ja, waarom vind je dat goed? Nou, als je twee keer met een, uh, door een, door een, door een, door een uh, scooter met uh, daarop een manier met een omgedraaid petje... en uh, geen uitlaat uh, in een winkelcentrum voor je kleppen bent gereden... dan denk je van, uh, het schavot in, die jongens. Ja, nou, deze, deze, deze boetes zijn bedoeld natuurlijk voor de auto's... En um, de vraag is: hè, het is natuurlijk goed als je een gedragsverandering wil bewerkstelligen bij, uh, bij automobilisten. Daar zijn wij natuurlijk als uh, autobelangen ook groot voorstander van. Maar dan zou, die, zou je wat ons beter uh, kunnen kijken naar puntenrijdenwijs bijvoorbeeld. Zodat ja. je de echte hufters op een gegeven moment van de weg afhaalt. Ja. En, en boetes die helpen daar niet zo goed tegen. Dit is ja. gewoon een platte, platte belastingverhoging. een dus platte belasting. No. En daarbij, wat heel belangrijk is, is dat de politie al aangekondigd heeft dat ze deze boetes niet gaan uitschrijven. Omdat mm. ze zelf veel te hoog vinden. Nou, dan heeft een hele handtekeningenactie ook weinig zin, Wouter, toch? Nou, dat, ja, nou ja, voor die mensen die hem dan wel krijgen, heeft het natuurlijk wel nee. zin. Wouter, noem nog eens een paar van dat soort uh, idioterieën, zoals jij dat zegt. Nou, idioterieën. Kijk, een, een ander voorbeeld is het uh, onterecht parkeren op een gehandicapte parkeerplaats. Dat moet je niet doen. En het is ook goed dat daar een boete op staat. Ja, is, heel die is op dit moment al, Ja, die is op dit moment al heel hoog, namelijk 180 euro. En die gaat naar 340 euro. Mm -hmm. Ja, vind ik ook terecht. En, dat zie je ook terecht, ja. ja. Goed, ja. ja. Nou, het, het spreekt hem al met een invalide parkeerkaart die inderdaad zelf slecht loopt. Ja. Nee, natuurlijk. Dat is, dat is ook heel terecht, dat daar een boete op staat. Ja. Maar ook daarvoor zou je het op zich beter kunnen zeggen. Mensen die dat keer op keer doen, nemen niet op een gegeven moment hun, uh, hun rijbewijs af. Want dat raakt ze natuurlijk echt. Goh, nee, en dat is in combinatie met de politie die zegt we gaan dat niet, uh, niet doen omdat het uh, te veel agressie oplevert. Goh, ja, waar, waar is schoenies... wat je, je, je schuld op de knie schrijven? Dat... <laughs> Maar, wat, maar eventjes, als je die, als je die regelgeving bekijkt, hè, er was in, in, in, in het begin was het onnodig klaksoneren gaat 340 euro kosten. Nou, dat is natuurlijk allemaal onzin, bleek. Maar is het niet zo dat hiermee gewoon de hufterigheid uit het verkeer wordt aangepakt en dat we dat eigenlijk in ons hart allemaal prima hebt je goed vinden? goed geluisterd naar Koos hè? Nou ja, maar het is ook zo? Ja. Nee, de vraag is nu aan de Nee, dat, dat is niet het geval. Kijk, wat erachter zit is dat die, dat die bonnenquota losgelaten zijn. Hè. Daar, daar was natuurlijk heel veel kritiek op dat agenten een minimum aantal bonnen moesten uitschrijven. Ja. En dat, daarom valt het jaar op jaar de, de inkomsten tegen die uit die bonnen komen. En nu denken ze hiermee die inkomsten uh, weer hoger te krijgen. En, en net als eigenlijk met die bijtelling op de jongtuin, maar zie je dat financiën niet rekening houdt met gedragseffecten. En gedragseffecten zijn... A, dat uh, politie uh, die bonden minder gaat uitschrijven. En B, hopelijk dat mensen het minder gaan doen. En dat leidt er dus toe dat uiteindelijk die inkomsten tegenvallen. Wat ja. wil je dan zo meteen doen, Carlo? Die boetes nog hoger maken? Ja. Dat kan natuurlijk niet. Dat ah. houdt u een keer op. En moeten we, ja, inkomensafhankelijke boetes? Nee, zijn nee, geen je je leeft, leeft, leeft, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee dat geen nee, goed idee. Uh, Wouter, test Dan zouden ze jou wel heel hard pakken, hè? want je hoort nou, van de publiek, ja, ja, ik verdien meeste van iedereen. Wouter, uh, jij hebt inmiddels 22.000 handtekeningen binnen. Klopt. Ten slotte, wat ja. ga je daarmee doen? Nou, die gaan we weer aanbieden aan de leden van de Tweede Kamer... om hm. hen op te roepen om een motie aan te nemen om dit, uh, om dit niet door te laten gaan. Oké, okay, dankjewel. Wouter van Hemden hoorde u van de Stichting Autobelangen. En we ja. gaan je uiteraard weer volgen in je strijdkart. Dat zit erop. Ja. We zijn er doorheen. Ja, sorry van die rijimpressie. Waarom? Ik zal het nooit Waarom sorry? Omdat jij gewoon één grote wandelende schnitzelpfanner <laughs> van mij bent geworden. Ik zal bij gelegenheid nog een keer uitleggen hoe zo'n schnitzelpfanner eruit ziet. Ja, maar ik ben ook heel erg te porren voor een, voor een fijn gesneden krijfje. Met een zacht citroenmajonet. Oh, dat toch wel? Met daarbij een, ja Dat is een, dan als ik betaal. Fijn glaasje. Nu van ja, dat klopt. niks op van, die heb jij betaald. Ik dacht het wel. Ik heb die Nederland daarvoor in Nederland. Wat drie keer zo duur was. Oh, ja, oh was dat, je dat vergeet, was het he. toch. Okay. Volgende week, dames en heren, niet over eten, maar weer een nieuwe Tros Autoshow op Radio 1. En tot die tijd kunt u ons volgen op Twitter, het Tros Autoshow en ook op Facebook. En ik kan u verwijzen naar onze site www.tros.nl/slash Autoshow. Dan kunt u de uitzending terugluisteren. Dan kunt u ook mooie fotootjes zien van de autos die we rijden en van ...maarloos een schnitzel opvangen. Vragen en opmerkingen die zijn te sturen naar autoshow.tos.nl. En als u nog een baan heeft voor de ex-directeur van Saab Nederland... ...Kees van den Berg, kunt u hem misschien direct bellen. Straks gaan de collega's van Opium hier verder. Nu eerst tijd voor het NOS Journaal met Dick Terhark. Tot volgende week. Radio 1. Het NOS Journaal. Op het Moerasplein in Moskou zijn 10.000 mensen bijeen om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag. Op een podium zijn toespraken en er worden leuzen geroepen tegen de regering. Volgens Russische media zijn er zo'n 50.000 demonstranten op de been en verloopt de betoging in Moskou vreedzaam. De politie heeft zes verdachten opgepakt van de rellen bij de voetbalwedstrijd FC Utrecht. De FC Twente zijn vijf mannen en een jongen van 16 uit Utrecht en omgeving. Zijn gearresteerd voor geweld in het stadion en het gooien van stenen buiten dat stadion. En in de Noorse hoofdstad Oslo zijn de Nobelprijzen voor de vrede uitgereikt. De prijzen waren al toegekend. Zijn uitgereikt aan de Libriaanse president Ellen Johnson Sirleaf... Libriaanse activiste Lehman Bowie... en de aanvoerster van de Arabische Lente in Jemen, Tawakul Karman. De drie zorghotels van het Rode Kruis blijven voorlopig open. Ledenraad heeft besloten dat gezocht moet worden naar mogelijkheden... om ze blijvend open te houden. Ze zouden eerst gesloten worden om het tekort op de begroting weg te werken. Maar daar kwam veel protest tegen van de vrijwilligers van het Rode Kruis. En dat waren de hoofdpunten. En nu de ANDB-verkeersinformatie. verkeer richting Antwerpen kan beter niet via Breda rijden. Want in België op de 1,19 staat een lange file door wegwerkzaamheden... Alternatief is omrijden via Roosendaal Bergen-op-Zoom. Op de A1 richting Amsterdam, bij Amersfoort Noord, staat 3 kilometer aan ongeluk. Er is één reis ook dicht. En op de A28 in de richting Utrecht staat bij Amersfoort 4 kilometer. En door werkzaamheden op de A67 richting Venlo, staat tussen Afrit Helden en Kloppetsaarder drie 3 kilometer. Dit is radio 1. HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU Dit is de jubileum-uitzending van het kunst- en cultuurprogramma van de AVRO. 20 jaar opium. Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom bij de verjaardag van Opium Live vanuit de Amstel Foyer van, van het Theater TV in Amsterdam. Het applaus is voor de fles water die hier net op tafel gaat. Twintig uh, uh, jaar geleden begon Avro met, uh, met dit radioprogramma... en dat vieren we met een uh, boeket aan gasten en met heel veel publiek. Fijn dat u er bent. Even terug in de tijd, eind 1991. U weet het nog, het is de tijd dat de Sovjet-Unie uit elkaar spat. Uh, Rara, het huis van Aad Kosto, opblaast. Het Vlaams Blok doorbreekt in België. Peter Apostel zit te knikken, die weet het nog. Miles Davis gaat dood en ook Freddie Mercury die, uh, blaast zijn laatste adem uit. Uh, de Zuid-Afrikaanse Nadim Gordimer die ontvangt de Nobelprijs voor literatuur. Raymond van het Groenhuis die staat met liefde voor muziek in de top 5 van best verkochte singles. Dat weet Tonko dan waarschijnlijk nu wel? Ja, als de dag van gisteren. Als de dag van gisteren. <lacht> Silence of the Lambs met Anthony Hopkins komt uit. Peter Faber krijgt de Louis door voor zijn rol in het koekoeksnest. Katrien ten Bruggekater de Theodore voor de president. En actrice Geithe Jansen die krijgt nog geen prijs. Zij wordt net geboren. En Afro-Corrive Paul van Schaik die spreekt. De historische woorden. Ja. U bent rechtstreeks, Johannes u, u bent rechtstreeks verbonden met de NES in Amsterdam. Dit is de eerste uitzending van Opium, ons wekelijks programma over kunst en cultuur. Tweeënhalf uur lang praten we met kunstenaars, met mensen die betrokken zijn bij het kunstbeleid. Um, ik stel u voor aan mijn uh, charmante collega. Ze is een beetje nerveus. Uh, <laughs> ontvangt u haar met een daafrond. Uh, Alsjeblieft. Petra Apostel. Ja, dat was er een tijd, luisteraars, dat ook Peter Postel nog nerveus was voor een oh, uitzending. Of is dat nog steeds zo? Nou, oh, ik word hier wel ik ben weer heel nerveus van, in ieder geval. Nou, nee, niet... ik ben niet meer heel nerveus. Nee, nee, nee. goed. Uh, uh, wat zei ze hier, dus net als uh, Tonko Dop, u hoorde hem ook al eventjes. Roland Kooijmans, ook oud-presentator. Is er ook? Fijn dat je er bent. Uh, ga je jou straks ook nog wat dingen vragen, dus blijf erbij. Uh, uh, wie is er niet? Ja, Matthijs van Nieuwkerk, die is er niet, die heeft de griep. Jan Siebelink, die heeft ook een beetje de griep, maar die is er wel. Uh, net als Begitte Kaander op Jan de Schra, uh, Gijs Scholte van Aaschat, Abdelkade Banali en nog veel meer gasten. En er is live muziek van een zangeres... die het begin van Opium niet bewust heeft meegemaakt. Zelfs helemaal niet heeft meegemaakt, want ze was er nog niet. Met haar houdini's Kim Hoorweg. Let's Heerlijk, hè? die korte jazznummers? Nee hoor, straks uh, gaat ze aanmerkelijk langer spelen en zingen. Opium Radio bestaat uh, 20 jaar, dat vieren we vandaag in deze speciale jubileum-uitzending. Praat ik uh, dit half uur met uh, Peter Possel en Tonko Dop, presentatoren van min of meer het eerste uur. Petra, het eerste uur. En, en Tonkel, jij bent er later bij getragen. Ja, Petra is toch echt wel uh, de, de oerbron van alles. Ik ben er uh, bijgekomen de dag nadat uh, Matthijs uh, het bijtje uh, bij had neergelegd. Mm -hmm. Matthijs van Nieuwkerk vroeg. Oh, goed. Oh, Matthijs van Nieuwkerk voor Intimie. Wa waarom uh, stopte hij destijds, weet je dat? Dat moet je aan Petra vragen. Ja, ja, hij was uh, veel te druk en hij werd, uh, ik geloof, elke uur benaderd... door een andere omroep, krant, tijdschrift of weet ik... Hij was begerenswaardig. Ja, ja. En ik had niks te doen. Dus dat <laughs> kwam heel goed uit. <laughs> en dat wist ik. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, om even jullie te introduceren. Petra, jij, jij doet al tien jaar kunststof. Het cultuurprogramma van de NTR. Het uh, was uh, uh, wekelijks, uh, elke dag, bij elke werkdag, tegenwoordig vier dagen in de week. En dan uh, op vrijdag is er een ander programma. Um, uh, daarvoor deed je dus Opium Radio. Je hebt die begintijd meegemaakt. En Tonko, jij bent er dus later bij gekomen. Je maakte... Je maakt reportages voor Nieuwsuur over kunst en cultuur. Je bent ook altijd degene die bij die ontregelende vragen stelt bij, de, bij het Boekenbal... en die bij de winnaars van de Libris Literatuurprijs op bezoek gaat. Hè? Ja, ja. Nou, als postbode. Als postbode. Je ja, gaat de nominaties één keer per jaar Altijd leuk, mooie serie gemaakt over de Lamar. Over... Ja, ik maak ook documentaires. En dan is het plaatje wel compleet. Ja, ja nou, achter de schermen heb je ook nog gedaan. Man, je doet zo veel maar dit is zijn. jouw programma, Hans. Dus ja, laten we het dus... niet over mij <laughs> Even over uh, dat, dat, dat voorbereiden, want voorbereiden van, van opium... voor het presenteren van dat programma. Vond jij het veel werk, Peter? Ik vond het enorm veel werk. Ik was daar geloof ik... Uh... Drie hele dagen mee bezig. Ik moest ontzettend veel lezen. Soms dan was het een nieuwe vertaling van Don Quixote. 400 pagina's. En ik dacht dan ook echt dat ik die alle 400 gelezen moest hebben. En dat, hebben. Is dat, dat, doe ik en dat zo... deed ik ook ja, gewoon ja. toen nog. Ja, toen nog. Nu ben ik iets gemakkelijker geworden. Ja, is dat veranderd? Ja, ik lees wel alle boeken. Ieder, alle schrijvers die met boeken bij ons komen, dan lees ik de boeken. Gewoon natuurlijk, maar... Ja, om een vertaling nou helemaal van, van kaf tot kaf te lezen... is uh -huh. eigenlijk een beetje onzinnig voor een uh -huh. vraaggesprek. Dat hoeft ook niet. Ja, nou ja, nou heeft het natuurlijk, uh, kunststof heeft, heeft ook een andere formule. Zeker. Is een uur lang met één uh, gast. En wij gasten. waren ook een magazine met uh, zes tot acht gasten per uitzending. Ja, vond jij toch veel werk wel? Ja, maar ik vond het nooit vervelend werk. Je moest inderdaad uh, veel lezen. Ik herinner me dat ik ook wel eens een boek, wat ik nog niet uit had... heb meegenomen naar de pauze van een theatervoorstelling... die ik voor dezelfde <laughs> uitzending bezocht. Dan kon je twee vliegen in één. Ja. Maar um, ja, en, en wat eigenlijk wel vermoeiend was... is dat je heel vaak een uh, stelletje debutanten moest afwerken in zo'n seizoen. Een stelletje debutanten. Die nou niet het niveau hadden waarvan je achteraf kunt zeggen... goed dat ze gedebuteerd hebben. Ja, ja. En dat was wel eens jammer, maar het hoort er allemaal bij. Ja, er zijn natuurlijk ook debutanten langsgekomen die daarna groot zijn geworden. Heb jij nog voorbeelden van? Nee. nee. Even, even niet paraat. Arnold hier. Gunberg is bij ons geweest. Bij in, een... in, de, in de vroege jaren. Ja, ja. Bijvoorbeeld. Dat was nog zo'n jochie toen. Dat was he? een heel klein jochie. Ja, ja, ja, ja. We hebben overigens een fragment. Altijd leuk. Een fragment uit de uitzending van tien jaar geleden. Toen dus op je met jaar jubileum vierde. Dat was in oktober 1991. In die uitzending was Dr. Anders P. te gast. Louis van Dijk en Theodor Holman. En dat klonk toen ongeveer zo. Ik kom nogal eens op een vinylbeurs. En een paar weken geleden... Vond ik daar een beduimeld singeltje. Ik wil het u even laten horen en dan moet u maar zeggen of dat op die CD Of ik had. het nog herken. Ja, het is ook dezelfde uh, componist als daarnet. Nee, nee, nee? Ja, in ja, feite ja. wel, ja. Local, <lacht> <haar>, local Harry. <lacht> ja, Wider Shade of pale. Ja, ja. Daarvan is alles gejat, hè. de teksten en de muziek. Ja, en dat <lacht> ja. hebben ze ook nooit ontkend. Nee, dat is waar. En dat dit is een seeltje uit, 19, uh, uh, ja. uit 1969. Kijk oh, eens. Wat een, een geweldige ja. geweldig hoes. Jees. Wie is dat? <laughs> Mooi zeg. Wie is dat? De, jo de jonge god Louis van der Inderdaad, Jeetje. de jonge god. Ja, wat praten die mensen toen nog door elkaar, hè? Ja, dat doen ze tegenwoordig allemaal <laughs> niet meer. <laughs> ja, in één praat je door elkaar, inderdaad. Ja. Ja. Uh, uh, wat hoor je als, je als je dit hoort? Hoor je een heel ander soort programma? Dan? Dan nu tegenwoordig? Opium of kunststof? Of? Nou, de radio? Uh, dat is een hele brede vraag, professor. Mm. Uh, Kunststof is een één op één programma. En ja. uh, dit is een, een uh, magazine, ook zoals het nu is, en ook zoals het toen was. Dus het was eigenlijk heel veel sfeer en heel veel praten aan tafel. En iedereen die op elkaar reageerde. En dat was precies ook. En dat is ook precies de kracht van die formule. Mm -hmm. uh, en uh, dat wat ik nu doe, daar zoek je de intimiteit op met iemand. Op, op zo'n manier dat je dat je eigenlijk uh, ernaartoe wil dat iemand helemaal niet meer doorheeft... dat hij op de radio zit te praten en dat hij mij alles toevertrouwt... wat hij zijn meest intieme vriendin ook wil uh, toevertrouwen. En als dat lukt, is het ook geslaagd. Is dat een ander soort voorbereiding ook dan destijds? Ja, je moet, gewoon, je moet gewoon de, de lange adem... De een uurgesprek heeft een heel ander ritme dan een tien minuten gesprek. Ik weet wel dat Matthijs van Nieuwkerk, met wie ik de eerste vijf jaar ongeveer gepresenteerd heb, die hield heel erg van het korte baanwerk, wat mm hij -hmm. nog steeds heel erg leuk vindt zo te zien. En daar waren gewoon tien minuten gesprekken. Maar als hij dan in één keer een half uur moest, dan uh, riep de regisseur Mieke Minko op mijn oor: Er is een hele grote lege bel boven het hoofd van Matthijs. En dat betekende dan dat wij van links en rechts moesten gaan stutten om dan toch even weer een stevig, ja, tot een half ja, uur ja. Uh, door te, door ja, te gaan. Ja. Dat is een hele andere formule. Maar waarom uh, was hij ooit overigens bij dat programma gekomen? Of hoe is dat gekomen? K Kende jij hem? Of, uh? Ja, hij was mijn chef bij Parol. Mm -hmm. Ik schreef recensies over cabaret en kleinkunst. en uh, en hij was een paar keer heel enthousiast over het radioprogramma geweest. Uh -huh. Dus daar had hij al een streepje voor. En ik dacht ook dat hij leuk was voor het radioprogramma. Ja. En dat was hij ook. Ja, dus. ja. Heb jij tonker, heb je het idee dat het programma in de loop der tijd... vergelijkend met die tien jaar geleden misschien... dat het sneller is geworden, dat het anders is geworden? Nou, dit, dit programma? Ja, het is denk ik... maar dat zie je overal ook in televisieprogramma's en de kranten. Uh -huh. Ik zeg niks nieuws. Het is allemaal puntiger, snappier, sneller. Misschien ook wel oppervlakkiger geworden. De dynamiek is veel groter als je het vergelijkt met de tien jaar geleden... Ja. Maar goed, als je dat tien jaar geleden had gevraagd, dan had je met tien jaar daarvoor vergeleken. En dan hadden we hetzelfde antwoord gegeven. Ja, het, gewoon, het schuift er allemaal een beetje op. Het is de dynamiek. Er wordt ook vaak, we hadden het natuurlijk alweer, we gaan het weer over Matthijs hebben. Maar veel dat, dat de wereld daardoor wat dat betreft uh, een beetje de toon heeft gezet. Uh, ja. wat, wat vind jij daarvan? Is dat zo? Nou ja, dat, dat heeft voor- en nadelen. Waar ik wel eens moe van word, is die, die lijstjes met de vijf beste of de tien beste. Dat, dat, dat komt wel duidelijk uit zijn koker. En dat ja. vind ik ook heel leuk bij hem. Mm -hmm. Maar je ziet dat anderen dat ook gaan overnemen tot de vervelens toe. Ja. Vind je dat ook, Peter, dat betreft uh, nou, een school is beetje... gemaakt? Ik vind, het, ik, vind, ik vind dat hij in zijn programma... Ja, dat is natuurlijk fantastisch en dat hoort bij hem. Maar het is een beetje de maat der dingen geworden. Ik heb ook veel uh, omroepvergaderingen uh, gehad dat van die uh, bobo's uh, zeiden, ik noem geen namen... Uh, nou ja, een klein beetje meer de wereld draait door. Mm. En dan denk ik, ja, dat is toch eigenlijk heel sneu. Mm. Dat je, dat je, dat, je moet helemaal niet naar eenvormigheid. Je moet juist hele mooie lange gesprekken maken... maar ook snappy dingen doen, allemaal. Mm. Maar niet allemaal hetzelfde, dat slaat nergens op. En het is ook niet, niet per se goed voor de inhoud van een programma... om het allemaal in uh, zeven en halve te willen doen... om muzikanten allemaal maar een minuutje ruimte te willen geven. Uh, nee. Nee. Het hoeft niet. Lijkt het, is, mij. Het, het is wel een mooie formule om, uh, uh, om veel cultuur te kunnen behandelen. Dat wordt althans gezegd. Hè, van, het is een mooie sandwichformule. Je kunt zelfs opera in een minuut. Toch, toch ook. Ja, maar je moet je afvragen, tenminste dat doe ik... als ik dat bekijk en, en beluister, of opera daarmee gediend is. Hm. Want het heeft toch wel iets uh, grotesks dat je een opera... die toch to doorsnijd drie uur duurt, terugbrengt tot een minuut. Ja. Dan denk ik, voor mij is dan in ieder geval de ondergrens wel bereikt. Hoewel, en dat blijf ik zeggen, ik vind het in zijn programma heel erg passen. Ja. Ik heb er ook geen bezwaar tegen, hoor, ja. dat, dat het gebeurt. Alleen als, als dat de maat der dingen wordt, dat, dat, dat vind ik niet leuk. Het is goed dat er tegenwicht wordt geboden ja. met programma's... Ja. Waar, waar je wel waar je de ruimte hebt. kunt uit, uitpakken. Ja. Um, uh, dit soort programma's, heeft het de toekomst? Blijft het bestaan? Dat geldt ook voor kunststof, denk ik. Uh, wat denk je daarvan? Ik denk van wel, eerlijk ja. gezegd. Dat is misschien ook wel omdat ik dat zelf graag wil denken. Uh -huh. Maar we krijgen nog steeds meer luisteraars. Terwijl iedereen dus zegt van de wereld wordt steeds sneller... en draait steeds harder door... hebben wij op Radio 1 steeds meer luisteraars gekregen. Terwijl de tendens de andere kant op, uh, uh -huh. op zou gaan... Yeah. Uh, goede reacties. Ik denk dat er altijd een behoefte bestaat... aan mooie verhalen en goede gesprekken. En Zolang mensen naar... Uh, yeah. grote tentoonstellingen gaan... Uh, zolang schrijvers uh, yeah. heel bekend blijven... zal er een publiek voor, uh, daarvoor blijven. Ja, op ja. de radio. En ook op televisie. Ja, maar dat is natuurlijk toch wel weer wat anders. Want uh, ik denk dat je bij de radio tegenwoordig... Uh, wel kunt uh, zeggen dat mensen hem gericht aandoen. Yeah. Maar televisie staat vaak al aan... als een soort uh, uh, flikkerende... Ja. Behaard op de achtergrond. Ja, ja. Uh, Roland Koijmans, uh, jou een vraag. Je hebt zowel radio als televisie gedaan. Uh, want je hebt ook bijvoorbeeld het Prinsengrachtconcert uh, gepresenteerd. En dus ook opium. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar aan? Is, zie jij uh, dat veranderen? Als je nu vanaf ja, de zijlijn toekijkt. In of, of, ja, of, programma's in het algemeen? Ja, programma's in het algemeen. Kunstprogramma's. weg je naartoe realiseren. Ik me dat best een groot deel van de Nederlanders... eigenlijk helemaal niks heeft met kunst en cultuur. En dat vertaalt zich dan in, in dat wat de regering nu doet. Uh, en heel veel van die mensen die ik gesproken heb... van dat soort mensen, die zeggen ik heb er geen verstand van. En die denken dat er alleen over kunst en cultuur te praten is... vanuit verstand, vanuit begrijpen. En ik denk dus dat de beste manier om die mensen binnenboord te halen... is veel meer met kunst en cultuur bezig zijn... vanuit een uh, uh, grote bevlogenheid en gepassioneerdheid. En dat heb je vaak als je een documentaire ziet... over een onderwerp waar je geen bal van begrijpt. Maar als je ziet dat de spreker... Uh, daar staat te dansen van plezier en een verhaal wil vertellen... dan raak je geïnteresseerd. En ik denk dat... Uh, dat moet ik Matthijs ook meegeven, die, die praat altijd vanuit uh, grote bevlogenheid. Ja. En ik denk dat dat het grote geheim is. Ja, bevlogenheid, dat is belangrijk. Ja? Daar gaan we mee door. Terwijl. Uh... Stel, hier ja, in het, ik ik het ook een beetje aan mijn koffie kwijt. Ja. Nee, je, komen maakt, komen je maakt er zo'n mooie radio van met, met zo'n lepel <lacht> in een glas. Uh, dank jullie wel voor, uh, voor, voor dit gesprek. Uh, ik ga naar de muziek toe, want uh, het is belangrijk, snap je? We Zie moeten je wel door. dat het steeds korter ja, wordt. Ja, dat wou ik zeggen. Ja, ja, ja, ja, ja. De, de, ja. We hebben live muziek, daar willen we er ook van genieten ja, natuurlijk. Je hebt gelijk ja. het en hele, en hele krijgen, nummer, toch? Ze krijgen langer dan één ja, minuut hier in ieder geval. Uh, wat zeg je? De muziek wordt langer. Ja, de muziek wordt langer. Uh, toen opium begon, toen moest de conceptie van onze muzikale gast nog plaatsvinden. Maar meteen bij de eerste kreetjes wisten haar ouders al. Het is een muzikaal kind en dat is het. Na het horen van Treintje Oosterhuis wist ze het zeker. Ik word zangeres. Dankjewel Treintje. Hier is ze samen met de bijleven al legendarische Houdini's Shady Ladybird Kim Hoorweg. to learn but if you tell me that my heart's on fire, gonna let it burn I'm gonna be a shocking mockingbird gonna mingle with the best gonna try to find my be a shady lady, but I got an awful lot to learn But if you tell me that my heart's so fire I'm gonna let it burn I'm gonna be a shopping mockingbird, gonna mingle with the bets gonna try to find my heart's desire, I'm gonna wrap the net Just like little miss my bed, you know it hurts, when I act a little bit tough. Tim Hoorweg en, de die ik stel eens even voor, Erwin Hoorweg op de piano... Ilja gaat trombone, Rolf Delfos op de sax... Angelo Verploegen trompet, Marius Beets, contrabas en Weiland, uh, Weiland op de drums. En straks horen we ze nog een keer. Uh, elke week hebben wij uh, in Opium een uh, recent die uh, recente producties bespreekt. En voor deze jubileumuitzending gaven we ze een speciale opdracht. Denk groot, denk 20 jaar. Hier is de eerste. Wie was de afgelopen 20 jaar de meest tot de verbeelding sprekende persoon uit de wereld van de film? Volgens Dana Lintzen. Het gaat eigenlijk de pijn en moeite, want het is een filmpaker waar ik een haat liefdeverhouding mee heb. Het is Lars van Trier precies twintig jaar geleden debuteerde, oh nee, debuteerde helemaal niet. Maar voor mij voelde dat als een debuut met uh, Europa, 1991. Daarvoor had hij al een aantal uh, andere films gemaakt. Uh, heel uh, duister en een beetje genreachtig. En ik moet toegeven dat ik die ook nooit gezien heb. Maar met Europa begon het. Die film die heette Europa en het was meteen Lars von Trier die een een soort kijk op het naoorlogse vervallen uh, tot grote puinhopen uh, neer ingestorte Europa keek. Hij volgde een uh, Amerikaan die uh, een uh, baantje nam als uh, um, conducteur op een nachttrein. En via die nachtelijke rit, heel hypnotiserend en in het donker, uh, maakte hij eigenlijk kennis met uh, de duistere geschiedenis van, van Europa, het uh, nazisme en alles. Maar was dat voor jou ook meteen zijn belangrijkste film tot nu toe? Meteen toen ik die film zag, was dat een, een eye-opener voor mij. Alleen al het begin, dat zal ik nooit vergeten. Dat begint met de stem van Max von Zito... die aftelt als een soort hypnosesessie... En langzamerhand word je als toeschouwer in een roes gebracht om in die film te komen. En ik voelde wel, dit is een filmmaker die heel goed weet hoe hij de emoties van kijkers moet bespelen. En ze ook uh, vraagt om onvoorwaardelijk mee te gaan in zijn werk. En dat is iets wat, en daarom zei ik net al, haat liefdeverhouding. Wat we daarna zijn blijven zien bij Lars van Trier. Ik heb echt films van hem zoals uh, Breaking the Waves... Die ik verschrikkelijk vind omdat daar oh, ja? zo'n leidzaam, vrouwelijke hoofdpersoon wordt ik afgebeeld. Ja, nee, precies. Maar tegelijkertijd zit je enorm te huilen. Omdat je weet, hij gaat je helemaal tot het uiterste toetart. Om, om mee te gaan in zo'n vrouw die alles opoffert voor haar man en uit een soort vreemd misplaatst, religieus schuldgevoel. Nou, bij Dancer in the Dark had ik hetzelfde met Burk. Yeah. Um, de musical. Die vond ik veel uh, uh, beter te doen. Maar dat was ook een film waar ik eigenlijk van het begin tot het einde heb zitten huilen. Nou, Dit jaar uh, Melancholia. Weer zo'n film waarin die eigenlijk met grote glorie het einde der tijden laat aanbreken. en in, Met name in Melancholia, die eigenlijk heel, heel toegankelijk is en heel mainstream, ook omdat uh, Kirsten Dunst daar een hoofdrol in speelt. Zie je bij elk shot, het is kitsch, maar het werkt. Het is groots georchestreerd, niet vernietigd. Zit er ook Wagner muziek onder. Mm -hmm. Maar je moet er wel voor gaan. Want anders wijs je het af. En dat kan natuurlijk ook. Maar dan wijs je het af op grond van smaak. En dat vind ik vaak zo flauw. Denk je dat hij over twintig jaar nog steeds films maakt? Met Lars van Trier weet je het nooit helemaal zeker. Want het is zo'n zo provocateur. En zo'n enfant terrible. Die de ene keer allerlei filmprojecten aankondigt. En ze het volgende moment niet gaat maken. Hij had afgelopen voorjaar in Cannes een akkefietje. Toen hij naar aanleiding van de première van Melancholia. Opeens zijn begrip voor Hitler en de nazi's op een nogal ongelukkige ja. wijze voor het voetlicht wist te brengen. Daarop besloot hij nooit meer met de pers te praten. Hij heeft net een prijs gekregen voor melancholia die door een vrouw is opgehaald. Hij worstelt natuurlijk met depressies, waar Antichrist en melancholia ja. ook voorbeelden van zijn. Dus ik weet het niet. Misschien duikt hij onder in een hol en denkt hij dat het genoeg is, maar hij heeft ook nog beloofd om een pornofilm te maken. Dus eigenlijk denk ik dat we nog wel het meesterwerken van hem tegemoet kunnen zien. Ja, en dat gaat Dana Linsen uiteraard voor ons in de gaten houden. Hij is beeldend kunstenaar onder de naam Malvet, maar als cabaretier, columnist, tekstschrijver, radio- en televisiemaker... kennen we hem onder zijn eigen naam. En wie kun je nou beter een lied vragen te schrijven, een jubileumlied, dan hij? Want hij is ook nog eens een tijdje columnist van dit programma geweest. Een jubileumlied speciaal voor Opium van Jeroen van Meerwijk.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 Jeroen van je dankjewel. En uh, je, moet, je moet meteen als naast door naar. Ik het moet Zeebad. naar Nieuw-Sint-Joostland. Dat is bij Milburg in de buurt. Okay. Drie uur rijden. Drie uur rijden. Goed, uh, vanavond is hij daar te zien met zijn uh, nieuwe programma De Vlees geworden Bescheidenheid. En uh, die show is de komende maanden in het hele land te zien. En heel knap, vanavond ben je ook nog bij Opium Televisie hele grote. Ja, dat weet ik. Goed, dankjewel. Uh, bijna tijd voor het uh, nieuws van drie uur. Straks gaan we verder met deze feestelijke uitzending. Hoorden we onder meer, Abdelkade Benali die heeft een lof uh, dicht op opium geschreven. Ik praat met uh, Brigitte Kaandorp, die hier inmiddels aan tafel zit. Fijn dat je er bent. Yo, ja. Yo. Oh, ja. Uh, en, uh, ja, ook nog uh, hier uh, Jan Sibelink ja. aan tafel. Man ja. die ooit uh, uh, actie voerde om opium te behouden. Zeker. Ja, ja, ja. ja, ja. Straks ja. meer daarover. Ja. Ik dank uh, Tonko, Petra en Jeroen. Opium. Tot straks. Afro. Exclusief in Studio Itzerda. Waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Achter! Attacken! Ik werde deze barbaren zelfs vernichten. Het enige dat bommenberend, zoals hij door de Groningers wordt genoemd, bevalt aan dit stukje van de lage landen, is het eten en dan vooral die zuurkool. Smaakt dat naar meer?